Militairen van de VN hebben in Congo twee massagraven ontdekt. De graven werden gevonden in het noordoosten van het land. Volgens de VN hebben rebellen van de gewapende groep Codeco afgelopen weekend aanvallen op burgers gepleegd. In de graven liggen de lichamen van 49 mensen onder wie zes kinderen. Codeco milities kondigden afgelopen zomer aan een einde te willen maken aan het geweld. Maar de laatste tijd worden er weer meer aanvallen gemeld. Wetten en regels van de overheid zijn nog altijd moeilijk uit te voeren, het staat in een rapport dat is aangeboden aan Kamervoorzitter Bergkamp. Het rapport is opgesteld door uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst, het UWV en de IND. Mensen die afhankelijk zijn van de overheid lopen daardoor steeds vaker vast en krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, staat in het rapport. Tien Chinese snoekerspelers zijn aangeklaagd voor matchfixing. Ze zouden afspraken hebben gemaakt over uitslagen van wedstrijden. Spelers hebben benaderd om daaraan mee te doen of hebben gewet op wedstrijden. Het is het grootste corruptieonderzoek ooit in de snoekersport... die dankzij een Chinese topspeler de laatste jaren populair is geworden in China. Het onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke commissie... die waarschijnlijk voor het WK in april uitspraak zal doen. Het weer nog, vannacht buien op veel plaatsen. In het zuidoosten kan er ook wat sneeuw vallen. Morgen is het wisselend bewolkt met landinwaarts, winterse neerslag. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.